uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel scholen in het noorden van het land beginnen morgen later vanwege de verwachte gladheid. Een middelbare school in Veendam heeft zelfs alle lessen geschrapt. Ook rijden in het noorden en oosten van de provincie Groningen geen taxibusjes... waardoor zo'n 1200 leerlingen in het speciaal onderwijs niet naar school kunnen. Door de IJssel zijn op verschillende plaatsen al auto's van de weg gegleden... maar ernstige ongelukken hebben zich voor zover bekend nog niet voorgedaan. De burgemeester en de politie van Keulen houden morgen crisisoverleg over de gebeurtenissen rond de jaarwisseling. Tientallen vrouwen werden toen bij het station van Keulen aangerand en beroofd. Volgens de politie kwamen de daders uit een groep van duizend mannen met een Arabisch uiterlijk die vaak dronken waren. Vijf mannen zijn opgepakt. De politie van Keulen bekijkt camerabeelden om meer verdachten te vinden. President Obama is ervan overtuigd dat de nieuwe regels voor vuurwapens die hij wil invoeren binnen de Amerikaanse grondwet vallen. Daarin is het recht op vuurwapenbezit vastgelegd. Obama gaat de komende dagen bekendmaken hoe hij het vuurwapengeweld in de VS wil terugdringen. Hij heeft nog niet gezegd wat hij precies van plan is. Albert Heijn heeft het Gouden Windei 2015 gewonnen. Een prijs voor misleidende producten. De twijfelachtige eer gaat naar de zoete cranberries van Albert Heijn. Die worden aangeprezen als superfood, terwijl ze voor 68% uit ananassiroop bestaan. De prijs is toegekend door de organisatie Foodwatch. Real Madrid heeft een nieuwe trainer, Zinedine Zidane. Hij is de opvolger van Rafael Benitez, die vandaag is ontslagen vanwege de matige prestaties. Zidane was al assistenttrainer van Real en wordt nu voor het eerst hoofdtrainer. De Fransman speelde van 2001 tot 2006 zelf bij de club. Het weer, er trekt een regengebied over het land... met in het noorden de hele nacht kans op ijzel. Minimaal rond 5 graden, alleen in het noorden vriest het. Morgen overdag trekt de neerslag weg, maar het blijft bewolkt. Het wordt dan min 2 graden in Groningen tot plus 8 in Zeeland. Dit was het en Westshore. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, denk je ook dat... Uh... Oh, Ik ja, ja, wil één ding zeggen over die... Ja. Uh, nou ja, het, het, was, het was een beetje... Denk je nou, zo'n voorganger... Veel mensen denken, voorgangers is je beetje een luisbaan, hè? Wat moet je nou helemaal doen? En je krijgt je geld toch wel, Maar dat was helemaal niet zo. Want het was juist een heel erg uh, arme... Uh,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 Kinderen uit de stad, dus uh, ja, een aantal maanden kwamen om van een TVC uh, af te komen. Dat was een volledige Joods gebeuren. Dat lag een beetje op het kindereiland uh, met de uh, vakantiekolonie. Ja. Waar nu Park Osvloor is in het bunkerdorp. Uh, uh, daar in die hoek uh, was dus altijd een Joodse, een Portugees Joodse uh, eiland.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 dat die Duitsers zelf ook mee in hun maag zaten. Want kijk, en dan komt eigenlijk het erger van die oorlog komt naar boven. Dat was niet de bedoeling. Dat hier is een gebouwtje en daar is een gebouwtje werd opgeblazen. Nee, daar ging het niet om. De Joden moesten administratief op één hoop... Ze moesten er allemaal uit. Niet hier en daar is zo tegen een Joodse heiligdom. Dat was helemaal niet. Het is misschien wel de reden waarom er nog een aantal Joodse synagoges waaronder in Amsterdam zijn blijven staan.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 Heb jij een idee wat het gevolg daarvan was voor het Joodse geloofsleven in het dorp? Wat mij erg, wat eh, erg indruk op mij maakte tijdens het onderzoek was dat ik dus, eh, je, je leest dan in die oude Zandvoortse kranten van, daar staat een, een staartje met nou, een Nederlandse vormenkerk, tien uur, dominee die en die. En dan ja, ja. Staan, toen dacht ik, ik ben heel benieuwd wat er nou staat. Uh, het is, op maandag is het opgeblazen, wat nou de volgende zaterdag?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 Nee, geloof ik geloof ietsje later. Uh, nou, ja. In ieder geval 20 augustus. Dat uh, was op de verjaardag van de opening van de Ziendagoven. Waren daar bloemen gelegd enzovoort? 17 augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ook in het ja. boek. Um, dus klopt het. Uh, daar, daar werden dus uh, daar bloemen gelegd, ja. en ik, ik hoor dat op mijn vakantieadres, en ik nou dat vind ik fantastisch uh, dat mm. er dus uh, naar aanleiding van, hè, dat, dat boek is misschien een beetje ook de zwengel om, om iets anders in gang te zetten ja. en dat mensen dat lezen en dat ze denken van goh, uh, kijk nou eens even om ons heen in Haarlem en in Vijfhuizen en in, in uh, het,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 oorlogsverleden hebben meegemaakt... ook uh, gekomen zijn... vanuit Israël om... Uh, nog steeds pensioen te starten... en te draaien. Dus dat is ook... goed uh, om te weten. En die komen nog altijd... ook bij het monument. Die wonen soms... zelfs daar in de buurt. Die daar uh, van die mooie witte... stenen leggen ter herdenking van de... Joodse slachtoffers. En ook bloemen. Ook op... Uh, speciale dagen natuurlijk. Maar het is mooi om ze... ja, toch... Uh,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 Wait for the Lord. God has placed a watchman on your walls, old Jew.